Er uh, zit ook weer een uh, leuke clip uh, bij. Dat hebben die jongens uh, heel goed uh, gedaan. Camerawerk uh, was uh, onder andere van Willem Wits. En... Nou ben ik ook even de andere naam kwijt. Maar ik geloof dat Barbara Dorrestein, de, de, de zus van Marnix, die achter X zit... die deed het uh, productionele werk. En dan uh, nou ben ik alleen die moeilijke naam. Maar hij, uh, de, de achternaam was van de, de man Petraeus, in ieder geval. En dat uh, was eigenlijk het begin van, deze, van dit uh, tweede uur van... Uh, Alternatieve FM. Ik uh, kijk uh, naar, uh, naar, uh, de, naar deze kant. Uh, naar, uh, naar de kant waar uh, twee heren klaarstaan. Uh, namelijk uh, André en Boogie. Die, uh, die gaan, uh, die gaan uh, wederom weer uh, twee nummers uh, spelen. Nou had ik even gauw gezien uh, welke wa uh, dat was. Uh, dat was uh, Fox Delusion. Was uh, de eerste in ieder geval. En die tweede. Dat, uh, de titel uh, heb ik in mijn hoofd zitten. Maar ik kan er even niet uh, gauw op uh, komen. Maar dat kan André me wel vertellen denk ik. Of, of Boogie. Extinguished Leaves. Extinguished Leaves, zie je? Kijk. Ja, dat dat. Dat, dat gaan we dus nu meemaken. Ik denk dat de heren klaar zijn. Nou, ik zou zeggen: brand los! lack of hope. No more fun, it can't stop. Even when I recognize the downside from paradise, it's all gone. The trust is gone. It's all, it's all gone. The trust is gone. trust is gone It's all, it's all gone The trust is gone It's all, it's all Where's the luck when you need it most? Where's the sunshine after dark? In vain I wait for another day I don't want it here to stay It's all gone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 I thought you were committed now I gave it all and don't know how But every time I show my soul Someone takes it, steals it all History repeats again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 Ja, en uiteindelijk gaan we dan nog met Extinguished Leaves verder. Someday the leaves will fall. From where they have grown The stem become old the branches long gone would roots ain't there anymore Now the roses are blue In the garden of life In fact, tomorrow never happens. I call it now, and you call it maybe. I see your chance, and we'll show you, baby. Ja, ja, ja, ja. Dank jullie wel. Uh, alleen ik uh, werd even hevig uh, uh, geschokt uh, uh, door iets. En uh, ja, er is uh, de knikker in de wereld, uh, jongens. Uh, want ik uh, lees hier dat het pand van de NOS uh, Mediapark is uh, ontruimd. Uh, dat, uh, dat staat hier. En er, komt, er is een man met een pistool opgepakt in de NOS-studio. Dus het, het is nog allemaal big shit. Uh, ik ga even hier een, een klein nieuwsbericht er even doorheen jassen. Want het gebouw van de NOS op het Mediapark is ontruimd. Een man met een pistool drong even voor achter de studio binnen en eiste zendtijd. Uh, daardoor kon de uitzending van de NOS-journaal niet doorgaan. En in, in het live blok wat de NOS hier... Of nou ja, in het live blok wat de NOS maar ook RTL... Brengt het, uh, zullen de ontwikkelingen te volgen zijn. Uh, wat er tot nu toe, en dit is van de website van RTL Nieuws... is dat er een man dus de studio van de nos journaals is binnengedrongen... net voor de uitzending. De man is overmeesterd en opgepakt. En alle medewerkers van de NOS zijn uit het gebouw gestuurd. Beveiliging van andere gebouwen op het uh, Mediapark uh, is uh, behoorlijk uh, vergroot. En uh, wat er nu precies uh, helemaal aan de hand is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus uh, het is, uh, uh, ik lees het hier net. En uh, ja, dat, uh, dat uh, hakt er natuurlijk altijd wel op in als je uh, bezig bent uh, met, uh, met een medium als uh, radio maken. En ook uh, onderdeel uitmaakt uh, van een omroep. Dus. Vreed uh, een beetje uh, verstoord uh, met uh, de nummers uh, die, uh, die er net uh, zijn gespeeld. Maar goed, uh, ik, ik ga gewoon uh, uh, verder met, uh, met het programma. Want ja, uh, muziek is denk ik toch altijd wat, uh, wat verbindt. En dus gaan we gewoon daar uh, gehoor aan geven. Uh, dit is uh, Nies. Uh, achter Nies schuilt Sietske Heun. En dit uh, is van haar uh, laatste album, haar, eigenlijk haar debuutalbum the new me and it is Nervous Breakdown in the morning gotta run to the bus so I won't be late all day long I gotta run things to do be done cause I know that these things can wait I try not to have a nervous breakdown in the evening I run run to the bus cause time is ticking away I need to have some fun I know it can be done so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 You gotta own oh. Het was hem, Isaac Bullock en Linus. Dat uh, was een nummer uh, wat hij uh, geschreven had... Uh, speciaal voor uh, Series Request uh, 2014... Het ging over Anna die uh, zich heeft ontworsteld aan uh, de handen van Connie. Uh, een van de, de grootste boeven die in donker Afrika schijnt uh, rond te lopen. En uh, kindsoldaten uh, aan het ronselen is uh, geweest. Maar daar heeft uh, Anna uh, zich uh, aan ontworsteld. En daar heeft uh, Isaac er een uh, nummer over geschreven. En dat was allemaal in het kader van Hands of Our Girls. Ja, en dan is het ineens uh, actualiteit. En dan ineens gebeurt er van alles en nog wat. Heb je het er even over? En uh, André zegt... Ja, ik heb uh, ooit in het uh, verleden een nummer uh, geschreven. Dat kan... Klopt, hè? over de alle shit in de wereld uh, wat, uh, wat er is. Weet is al een tijdje na 9-11, maar het, het, het is geïnspireerd op het feit van wat je dan op tv ziet. Hè? Het moment dat je de tv aanzet mm -hmm. hè? en dat je, dat je eigenlijk denkt, letterlijk what the fuck, wat is hier aan de hand en gaat het stoppen? Hè? Ja. Is, is dit het begin en wanneer stopt dat in godsnaam? Ja. En dat is eigenlijk in, in de, in de, ja, de notendop waar het nummer over gaat. Ik denk, ja, luister gewoon. We gaan hem horen. En uh, dit is natuurlijk uh, even inspelend op de actualiteit. Ik ben blij dat je dat uh, even ja. wilt doen. Ja. kan ie. Ja. Ja, je kan er dan alleen maar een applaus bij geven. Uh, dankjewel uh, dat je dat even wilde doen. Ik zou zeggen, uh, kom even nog even goed eventjes uh, naar de microfoons uh, hier uh, toe. Uh, want uh, de enige manier om uh, uh, alles te kunnen tackelen, denk ik, <coughs> is ervoor te zorgen dat je uh, uh, eigenlijk uh, zo weinig mogelijk soms naar de tv en de radio moet luisteren als het gaat om... Informatie, hè? Want, ja, ja, precies. Want, uh, precies. Want, ik, want ik heb wel eens... Uh, als je je laat meeslepen op alles... Wat je, en nou begrijp ik ook... Uh, want jij hebt geen Facebook-account, André. Je nee, nee, bent weer nee. een van de weinigen die dat... Maar ik denk ook wel eens... Dat soms is, is dat wel eens wijs. Dat ja. je uh, wel eens even niet... Want uh, ook bij mij komt het wel eens binnen. En dan uh, wordt het zo nadrukkelijk... Dat Angst. ik denk, ja, ook... Uh, dan draai ik hem gewoon... Facebook en Twitter gewoon de nek om. en Dan heb ik gewoon even gezegd, nou, pak wel even een boek en ga wel wat anders doen. Want ja. uh, wat, je, wat je allemaal af en toe leest, daar dat, dat, dat, dat word je niet uh, blij van. Dit. Nee, en angst is de meest slechte raadgever. Dus, uh... Dat uh, laatste... En we bank... laten ons behoorlijk misleiden door angst op dit moment. En dat ja. is denk ik wat er ook aan de hand is. Dus ik zou één tip geven. Mensen gewoon uh, niet zo bang zijn. En, uh, en doe je dingen en blijf wel reëel. Re ja, ja. Maar niet, niet zo de angst laten regeren. Nee, ik uh, ben blij ook dat je dit nummer uh, even liet horen. Uh, als antwoord op uh, datgene wat er uh, rond acht uur is uh, gebeurd. Uh, ja, dat krijg je natuurlijk. Maar goed, uh, uh, dit nummer had jij uh, geschreven, André. Op het moment dat die twee vliegtuigen... Uh, ja, wel ietsje, ietsje later. Maar het is wel geïnspireerd. Ik heb eigenlijk op een gegeven moment... Ik kan het moment heel goed herinneren. Het is een beetje vaag. Ik woonde in een caravan. Ja. En mijn leven was ook heel klein. En ik zat echt... Maar ik, ik, ja, ik, ik weet het, het nog zo, dat moment zo goed. Ik, ik zag 9-11 voor me. Mm -hmm. En uh, ja, daar is wel de inspiratie uitgekomen. Maar de, de, de tijd is niet veranderd. Ik bedoel, de, de, dezelfde dingen gebeuren nog steeds. En de enige, enige vraag die ik gewoon inderdaad heb... Hoe, hoe, lang, hoe lang gaat het gewoon nog door, door op deze ja. manier? Ja, ja, hoe lang vaar. ja, ja. Uh, dat maar dat is denk ik ook met, En dan komen we meteen bij de filosofische kant van het verhaal. Dan, dan, dan vind je mij ook wel uh, <laughs> want ik ben het ook een beetje in. Uh, uh, als je ja, hoe lang dat dat uh, is aan onszelf, hoe ja. lang hoe laat jij dat binnen? Laat ja. je dat zelf binnen, laat je het zelf toe. Ja, ja. Hè? Ik bedoel, gaan, we dat, dat, gaan we daar te veel tegen in en ja. ik, ik wil niet te, ook niet te veel politiek uh, zijn, maar. Ik geloof ook wel dat, dat we soms een beetje verkeerd kijken naar, naar bepaalde mensen op dit moment in de wereld. Dat, ja. we, dat we die mensen totaal niet begrijpen. En ik denk dat, het begin, dat we moeten beginnen om andere mensen te leren begrijpen. Ja, en of, nou dat nou, ja. of dat nou in Rusland is, of dat nou ergens anders is. Ik, denk, we... ik denk dat het begrip begint eerst. En, we, en laten we daarmee beginnen. Ja, laten we het voorbeeld in Griekenland maar, uh, maar noemen. In, van de week uh, dat daar Erik van Dijk aan tafel. of Erik Dijkstra aan tafel zat bij, uh, bij de wereldrijd door. Ja, dat is dan weer media. Maar goed, ja. hij zei wel iets zinnigs uh, in de zin van ja, waarom hebben die Grieken allemaal uh, massaal daarop uh, gestemd. Ja. Dat heeft alles uh, te maken met de gewone petos. Uh, wat Erik Dijkstra zegt, ja, wat heeft uh, de gewone Griek met, uh, met de crisis en uh, met, uh, met de maatregelen van, het, uh, van de Europese Centrale Bank uh, te maken. Ja. En het IMF, daar heeft hij helemaal niets mee te maken. Nee. Hij wil gewoon leven. Hij, dat ja. geldt voor elk mens. Dat is ja, universeel. Als, als, als, jij, als jij thuis, als je, je, je, je broer of je zus of je buren gewoon doodgaan van de honger of ja. doodgaan door iets anders, dan begrijp ik heel goed dat je gewoon uh, uh, een beetje anders denkt weer over andere dingen. Dus ja. dat is het begrip. De, hey, wat ja. je zegt over nou, Grie Griekenland is. Het is heel moeilijk als, het, als je zelf het zelf heel moeilijk hebt in, de, in, ja. de, in het leven. En toch? dus begrijpelijk dat, natuurlijk, uh, dat, dat een uitvlucht, of een, uh, ja, dat het zich uit in een, in een stemgedrag. Dat, ja. dat is gewoon heel begrijpelijk. Ja. Uh, Los van of je het er wel of niet ja. mee eens bent. Nee, maar dat zeg ik. Ik moet ja. niet politiek zijn, want het maakt niet uit wat. wat ja, nee, plan, maar... dat, is het, dat is het hem juist. Daarom breng ik het ook neutraal ja. vanuit de mens ja. bekeken. Dus, ja. dus het, het puur menselijke verhaal wat, wat erachter zit. Ja, dat ben ik mee eens. Um, goed, dat is het uh, verhaal van uh, How Long? Het uh, is dus al eigenlijk een oud nummer wat, uh, wat we hier net even ja. hebben uh, En je, je tovert hem zo uh, pff, ja. even uit uh, het achterzak. Ja, nou ja, goed. Je moet je wel je nummers ook wel blijven spelen. Denk dat ja. is wat Boogie en ik ook wel doen. Want ja. we, we, uh, dit soort nummers en andere nummers, uh, toch regelmatig uh, halen we die weer naar boven. Dus ja. het, is, het is wel een oud nummer, maar hij is nog steeds actueel. Dus toft hem even af ja. en dan gebruiken jullie hem. Ja, ja. ja. we gaan hem natuurlijk uh, van de zomer ook gebruiken. Op de, ja? op de ja? Acoustic EP. Acoustic -EP. Oh, dus. Ja, want dat, dat stond mij nog ja. bij van de vorige keer. In de, de de uitzending. In de ja, nee, ik heb, ik heb nog even de uitzending van de vorige keer uh, half teruggeluisterd. Het eerste uur. En toen zeiden jullie... Ja, we nemen nummers op. Maar uh, we hebben er ook geen moeite mee om ze gewoon ook weg te kieperen... als ze niet goed uh, ja. zijn. Dus uh, wat oh. dat gaat, uh, ja. is dat... En uh, soms... Of even wachten met de uh, nummer. Ja, precies. Dat zeiden jullie ook ja. meteen in, die, in, diezelfde, in datzelfde uh, fase van het gesprek. Zeiden ja, dan wachten we misschien... En misschien dat die dan actueel... is. spelen we hem anders. En dan komt hij alsnog uh, weer uh, nou, terug. Dus ja. Uh, ja. Zoals ook mee, uh, sommige nummers van ons nieuwe album... Uh, die. Uh, die kwam eigenlijk, wordt de bedoeling geschreven voor het eerste album. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, ja, tweede album. Ja, uh, maar is Pas dat niet? dan zo uh, dat, uh, dat je dan voor, he, voor het eerste album... heb je dan een bepaald beeld, idee, een idee van hoe je dat uit wil werken? Nee. En dan uh, vervolgens... Ja, ga je, uh, ga je toch uh, iets anders bedenken. En dan zeg je van, nou laten we dan toch maar uh, voor het tweede album. Misschien uh, nou ja, die nummers het... die geskipt zijn voor het eerste album. En misschien zijn ze nou zo volwassen dat we ze toch op tweede ja, dat tweede dat album dat is het meer. Want we hadden een aantal nummers zoals die we net, Fox Delusion hadden we al opgenomen voor de eerste plaat. En, ja. Ja, World Domination. World Domination, World Domination ja. ook. Die, ja. die was ook al opgenomen voor de eerste plaat. Maar hij was gewoon nog niet goed genoeg. Ja. En dat is ook het durven weggooien. Van, het, is nog niet, het voelt niet goed. Waarom Kill dan your dan darlings. Kill your darlings, ja, ja. altijd. Ja. ja. ja. Um, dat, ja, want datzelfde dat geldt voor een schrijver. Ik schrijf uh, stukjes, dat weet je. Ja. Uh, dan uh, dan, dan zie je, kijk je het wel eens terug en dan denk je van. Zinnetje kan toch anders? Of uh, je moet hem even inkorten? Of uh, weet ik veel wat? Ja, of dus helemaal dat, weggooien. Of ja, helemaal ja. weggooien. Ja. Dat, dat, dat heb ik dus ook. Uh, en ik, uh, we hebben het even over. Uh, aan het begin van dit uh, van dit over uh, wat er aan de gang is in de wereld. Ik uh, schrijf mee voor een, uh, een kantelingsalfabet. Uh, het is een alfabetboek. Wat binnenkort het leven gaat zien, het levenslicht gaat zien. Nou ja, dan werd er aan mij gevraagd: schrijf een stuk. Maar dan merk ik ineens: hé, hey, er worden er ruim duizend. Nou, ze zijn nu inmiddels teruggebracht tot onder de 900. Dus, dus ja, en het stuk is er, hoorde ik, veel beter doorgegaan. Ja, dus vaak, ja. dus dan, dan zie je dus eigenlijk ook van, en datzelfde geldt voor de muziek ook, ja. heel veel stukken ge geschreven, gemaakt en geproduceerd. En dan ja. alsnog, ja, dan blijkt het dus... Uh, ja, sorry, uh, het, komt, uh, ja. het komt het niet te goed als... Uh... Ja, nou, of, en ook bijvoorbeeld met het produceren van deze plaat. Hebben we ook gekeken, de aantal nummers zitten geen gitaar op. We mm -hmm. hebben we gewoon gekeken, wat heeft dat nummer nodig? Heeft het een gitaar nodig? Nee, dan doen we het niet. Waarom zou je een gitaar erin moeten doen? Omdat het moet. Weet ja. je, we, wij, wij hebben niet de filosofie omdat het moet. Nee, we hebben de filosofie... Kan het? Of kan het niet? En dat zijn twee hele grote verschillende dingen. Ja, een beetje met, kritisch, uh, met een kritisch oor... dat je gewoon luistert naar... Uh, van, past dat er ook wel bij, ja of nee? Ja, ja. en waarom, met alle respect voor al die gitaarbands... maar die spelen nou eenmaal gitaar. En die moeten dus een gitaar erin. Maar wie weet wordt het nummer wel beter zonder gitaar. Nou ja, goed. Als ik beluister naar wat, wat er hier de afgelopen twee uur is gebeurd... dan denk ik ja. ja. Heel simpel. Muziek ja. is, is, is muziek ook logica, uh, Boogie? Ja. Uh, sorry? Muziek logica? Is uh, logisch? Muziek, muzikaal of muziek, muziek een beetje logica? Uh, nee. Dat is een leuke vraag, Die nee, nee, nee. heb ik ook expres aan jou gesteld. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee. ik vind van niet. Nee? Ik vind het geen logica. Nee. nee? nee, nee uh, je, uh, je kan. Je hoezo niet? Dan, want dat, dan, dan, ga ik even lekker even graven in je brein, want dat vind ik wel leuk. Kom je ook even, even aan het woord? Dat lijkt me ook wel even ja, okay, leuk. Alles. Ja. ja, leuk. <laughs> maar Leukke hoezo niet? Ja, hoezo leuk? niet? Um, ja, dat weet ik niet. Nee, nee, ik vind het, ik, gewoon, het, het is niks logisch aan muziek. Ik denk nee? dat muziek het, je meer gevoel is. Ja, precies. Ja? Het komt meer uit, meer, uit, meer, uit je, meer uit je hart. Ja? Als, ja. Bij mij komt het meer uit mijn hart dan, dan, dan, dan dat het logica is. Heb jij daar met hem ook wel eens uh, gesprekken over als je een nummer aan het maken bent? In de zin van, uh, van wat het uh, dan doet met het gevoel van Boogie? Ja, ja, over het algemeen wel. Maar dat is meer ook van om af te tasten wat we, wat we er allemaal mee kunnen. Als ja. uh, mijn gevoel bij een bepaald, uh, bepaalde stijl van een liedje ligt... Ja. en bij andere weer helemaal niet... Ja, dan moeten we wel wiek en wegen dat we ja. er goed uitkomen. Ja. Ja. Dus, dus in dat die, is niet die, iets... Die, ja, wat, wat, wat, wat dat betreft werken we ook heel erg open... Ja. Ja met deze plaat, uh, we moesten een andere kant op. En dan komt hij ook echt naar mij toe. Dan gaan we één voor één alle nummers gewoon beluisteren. Van wat heeft dit nodig? Wat vind jij? Wat vind ik? Ja. En dan is het niet, inderdaad niet logisch dat het altijd maar dat in zich heeft. Maar het grappige is, wij komen altijd. Heel snel op het punt dat we het met. Me zijn met snel eens zijn. Eens ja, ja, we zijn ja, ja, ja, snel al eens. Ja, wij hebben even wel de neuzen we de, dezelfde kant op. Ik wel heel eigenlijk, als ik nee. het zeg. Ja. Of, of knettert het er soms al wel eens? Je Peter er dan tussendoor nee, met ja, ja, ja. een witte vlag. Nee nee, nee, nee, nee, eigenlijk niet. Ik denk, ik denk, dat, ik denk dat, uh, dat André en ik heel erg uh, met z'n tweeën op één lijn zitten. Ja. Uh, de neuzen dezelfde kant op, dezelfde blik van wat wij met Next of Shape willen gaan doen. Ja, maar niet dat, hetzelfde zijn, hè? Want, dat maar, wel, want we zijn absoluut niet hetzelfde. Maar, Uiteindelijk komen we wel op hetzelfde punt uit. Goed, we gaan zo even weer verder met jullie praten. Eerst gaan we weer even wat uh, muziek uit de toverdoos doen. Um, eerst Oat to the Quiet, daarachter een eigen ja. opname <laughs> van Julius... hier uh, bij Alternative FM, uh, maar zoals eerst Oat to the Quiet... en I was told... And you Uh, dat waren de mannen van Julius uh, die uh, vorig jaar uh, in april zijn geweest. Dus is ook ik bijna een jaar geleden dat, uh, dat ze hier uh, eventjes uh, lieten horen wat ze uh, aan het doen waren. Uh, later in dat uh, jaar hebben ze hun uh, eerste album uitgebracht. Uh, en dit uh, was uh, live hier uh, in de studio. Daar waar ook... De heren van Nexoshape Shape vanavond hebben gespeeld. Zij zijn nu bezig om zich klaar te maken voor de volgende reis. De volgende reis die plaatsvindt in Amsterdam bij Kiks Radio straks. Daar zullen ze te horen zijn. En dan uh, gaan ze morgen uh, ook weer op pad. Uh, nou ja, volg het zelf maar. Uh, ze, hebben, ze hebben al uh, wat, uh, wat uitstaan. Goed, uh, het waren dus uh, even wat, uh, wat nummers uh, die ik um, heb gedraaid. Oh, To The Quiet hebben we net uh, ook uh, gedraaid uh, daarvoor. Met, uh, met I Can... Niet I Can Get Enough. Maar dat nummer, dat, uh, dat, ha, dat, is, dat heet al zo anders. Dat uh, is heel leuk. Uh, I Was Told, inderdaad, dat. Um, nog iets wat, uh, wat nieuw is uh, bij uh, ja, het einde van, uh, van het jaar. Uh, vorig jaar heeft uh, Sander van Münster nog iets uitgebracht. Dat was Broken Dice. En, uh, het, uh, hij werkte onder de naam No Ninja MI. En dit, dit is het nummer wat, uh, wat daar ook op terug te vinden. Perfection. Dat was hem dus, moet ik wel de goede schijf openzetten want ik had microfoon 2 openstaan in plaats van microfoon 1, ja, want dat noemen we dan ook alweer, prutser. Inderdaad, zijn die jongens al eigenlijk helemaal weg? Volgens mij, uh, ze zijn er nog hè, uh, wat zei je Marcus? Volgens mij zijn ze helemaal. Ze zijn nog niet uh, weg. Niet helemaal. Niet helemaal. Dus uh, ze lopen nog links en rechts, uh, nog om het uh, pand. De, de mannen van Next Shape. Um, juist, dat was uh, de No Ninja MI. Uh, zo dadelijk uh, gaan wij we, uh, weer tussen 10 en 12 luisteren naar de donderdagavond-afsluiting. En dat doen we met uh, Cheryl Duif, met uh, het uh, programma uh, Tussen App en Vloed. Er komen weer uh, heel wat uh, mooie nummers uh, voorbij. Uh, nu eerst toch uh, eventjes uh, weer een beetje terug naar de actualiteit van, uh, van vanavond. En dan plaats ik uh, weer eventjes uh, een nummer wat, uh, wat een beetje over tijdgeest uh, gaat. En dat is uh, de Cosme Carnival. En dat is dit nummer. Clockwork van de uh, Cosmic Carnival. 26 maart gaat uh, de nieuwe album van uh, Alaska worden gepresenteerd... in de bovenzaal van Paradiso. En dat album, dat heet Prospero, zo uh, luidt de titel van dat, uh, van dat album. En dit is dan ook gelijk de laatste voor vanavond. Namelijk um, Never Cry Wolf. En dat komt nog van het eerste album Actors and Liars. Um, we zullen uiteraard ook... Daar aandacht aan besteden aan dat nieuwe album van Alaska. Op het moment dat het er is. En dat zal niet lang meer op zich laten wachten. En dat is natuurlijk in navolging op de gasten die wij vorige week hebben gehad. Dandelion. Draaien we natuurlijk nu iets van Alaska. En Marcus is nu niet 1-2-3 in de beurt. Misschien dat hij. Ja, komt toch nog wel eventjes heel gauw. En dan zeggen wij altijd in koor tot, tot volgende, volgende week.